9 uur. Het NOS-journaal. Raymond Serré. Meer dan 250 scholen hebben zich aangemeld... voor een proef met voorlichting over homoseksualiteit. En dat is fors meer dan het aantal van 140 plaatsen... dat het ministerie van Onderwijs de komende twee jaar beschikbaar heeft.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 Hij wil onder meer de omzetbelasting verhogen en extra korten op de publieke sector. De Britse militairhistoricus John Keegan is overleden. Zijn boeken worden gerekend tot de klassieke werken over de militaire geschiedenis. Hij is 78 jaar geworden. Keegan schreef meer dan 20 boeken over verschillende oorlogen. Zijn bekendste werk is The Face of Battle uit 1976. Daarin schrijft hij over de psychologische en mentale gevolgen voor een militair in de oorlog. Tussen 1960 en 1985 was Keegan docent aan de Koninklijke Militaire Academie van Sandhurst, het Britse equivalent van het Amerikaanse West Point. Daarna werd hij defensieverslaggever voor de krant The Daily Telegraph. Zwarte Zaterdag is vandaag al vroeg begonnen. Volgens de ANWB stonden in Frankrijk en Duitsland al vanochtend vroeg lange files richting het zuiden. Rond het middaguur wordt zo'n 600 kilometer file in Frankrijk verwacht. Voor miljoenen Fransen is de vakantie begonnen... terwijl er ook veel terug naar huis gaan vandaag. Op alle belangrijke routes naar het zuiden worden opstoppingen verwacht. Inmiddels is het al erg druk tussen Lyon en Valence, rond Parijs en ten noorden en ten zuiden van Clermont-Ferrand. En dan het weer. Vanochtend op de meeste plaatsen droog. Af en toe zon, maar in het westen ook kans op buien. Smiddags meer buien en kans op onweer. Het wordt 21 tot 25 graden.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 Welkom bij Lekker weg in eigen land. Kom dit weekend naar de Oldtimerdagen in Tillichten Overijssel en geniet van dit schitterende evenement met een lach naar het verleden. Volop Oldtimer auto's, motoren, tractoren, stoommachines en nog veel meer. Doorlopende demonstraties voor jong en oud. Kijk op www.oldtimerdagen.nl. In Lelystad, in Nieuwland, kun je de hele zomervakantie ratten vangen. Deze knaagdieren zijn overal. Doe een speurtocht, maak een rattenmasker, knutsel een rat en een rat. Kijk de tentoonstelling Schipbreuk, de noodlottige reis van de Batavia. Kijk op www.nieuwlanderfgoed.nl voor alle informatie. U kunt alles nog eens nalezen op Lekkerweg.nl. Dit was Lekkerweg in eigen land. Vijftig jaar na haar overlijden is ze nog steeds een legende. Marilyn Monroe. In The Seven Year Age speelt ze een verleidelijke vrouw die het hoofd van een getrouwde man op hol brengt. Vanavond in film op 2... De Seven Year Age. kwart voor twaalf bij de VPRO op Nederland 2. Dit is Radio 1. Tros Nieuws Show. Presentatie, Wieke van der Wij. Welkom bij het eerste en meteen ook het enige volledige uur van de nieuwsshow. Wat gaan we doen? Over een klein kwartier is Amerika-deskundige Willem Post te gast. Hij liep een paar dagen mee met het campagne-team van de Amerikaanse president Barack Obama. Om half tien komt Ari Storm langs voor de boekrubriek. En we besluiten de uitzending vandaag met een gesprek over de muzikale voorstelling Murder Ballads. Acteur Peter Blok neemt hierin voor het eerst in zijn carrière de bas ter hand. Maar we beginnen met de zorg voor onze familieleden. Want want voor kinderen houdt de zorg voor hun dementerende... of anderszins hulpbehoevende ouders niet op wanneer die eenmaal in een verpleeghuis zijn opgenomen. En wie dat niet vanzelfsprekend vindt, moet desnoods verplicht worden gesteld... om zich vier uur per maand nuttig te komen maken... voor de eigen ouders of andere bewoners van zo'n tehuis. Dat stelde zorgorganisatie Vierstroom uit Gouda deze week. Want uit de AWBZ, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten... kan niet langer alle noodzakelijke zorg worden bekostigd. Nou, dat heeft een hoop opgeleverd, zeg. We gaan erover praten met Yvonne van Geelze, directeur van LOC Zeggenschap in de Zorg. En dat is dus een belangenbehartiger van degene die zorg afnemen. Hè? Klopt. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ja die uh, uitspraak van uh, Vierstroom. Uh, wat vindt u er eigenlijk van? Nou, waar ik het heel erg mee eens ben... is dat uh, de zorg voor je ouders uh, niet ophoudt... op het moment dat ze uh, in een zorginstelling gaan wonen. Uh, maar je bent eigenlijk altijd verantwoordelijk voor je eigen leven. En dat en um, ja ook om na te denken over wat kan ik doen... om bij te dragen aan het levensgeluk van de ander of van mijn dierbaren. En dat houdt niet op als je in een zorginstelling komt. Nee, dat is het, in een ideale situatie natuurlijk zo. Maar ja, u weet net zo goed als ik, zo is het niet altijd. Nee, zo is het zeker niet altijd. En de vraag is ook um, wat het betekent als je uh, mensen dan gaat verplichten. Want dat is waar ik dan een beetje op haak... Mm. Um, want als ik daarover nadenk uh, dat je mensen echt wil verplichten... om die zorg te leveren uh, of te bieden... Uh, ja, vraag ik me wel af, wat, wat krijg je dan? Krijg je dan ook mensen die dat uh, ja, met plezier doen? Uh, die daar ook uh, ja, dat doen uh, wat, waar de ander gelukkig van wordt... of wat hij nodig heeft... Mm -hmm. Ja, dus dat is wel waar uh, ik een beetje op haak. Ja, U denkt, er zit daar iemand uh, vier uur per maand met een zuur gezicht... Uh, terwijl hij dat eigenlijk helemaal niet wil? Ja, dat zou zo kunnen. Dat zou kunnen, ja. Maar ja, misschien dat, uh, dat Vierstroom zegt... Nou, dat kan me niet schelen als het maar gebeurt. Weet je, uh, kennelijk is het dus uh, soms erbarmelijk gesteld... met die betrokkenheid van kinderen bij hun ouders. Anders zou deze man niet op dat idee gekomen zijn. Uh, nou, wat wij weten is dat uh, de meeste kinderen, uh, familieleden... Uh, heel betrokken blijven bij de zorg voor hun ouders of hun dierbaren... als die opgenomen wordt in een zorginstelling. En dat het misschien uh, een beperkt aantal mensen is... Uh, die echt denkt, hier heb je mijn moeder en ik kan op vakantie. Nee. Uh, ik weet dat dat gebeurt. Uh, en daarvan denk ik ook, nou, daar moet je ook absoluut over in gesprek. Want dat is niet de manier waarop we, denk ik, met elkaar moeten willen omgaan. Maar wat ik wel zou willen, is dat het gesprek over wat uh, uh, is het jouw waard om bij te dragen aan, uh, je, aan het leven van je ouders of aan het leven van je dierbaren. Hoe wil je dat doen? Wat geeft jou daarin plezier? Uh, en wat betekent dat dan voor hoe we dat samen gaan oplossen? Uh, want het is heel vaak zo dat op, op het moment dat mensen opgenomen worden in een zorginstelling, de mantelzorger, echt al jaren zorg he, uh, geeft. Het merendeel van uh, onze ouderen, ook de ouderen, die wonen thuis. Uh, en die krijgen heel veel zorg van hun kinderen en van hun, hun naasten. Ja, dus u bedoelt, voordat de vader of moeder die stap zet... is er is, is vaak al jarenlang door, uh, door, door kinderen voor gezorgd? Ja, dat ja. is echt zo. Ja, maar goed. De, kijk, die mensen die, die, die het allemaal heel goed menen... daar gaat het hier denk ik gewoon eigenlijk helemaal niet over. Natuurlijk zijn die en gelukkig zijn die. Maar kennelijk zijn, is, is er ook een, een, een groep mensen... die die dat niet nodig vindt. Misschien zijn het wel mensen die, die een ontzettende hekel aan hun vader en hun moeder hebben. Misschien hebben ze daar ook een hele goede reden voor. Misschien zijn ze in hun jeugd gewoon slecht behandeld. Ja, die, die, die, je weet het toch niet? Nee, de, precies. Maar door dat, als je dat gesprek niet aangaat over hoe, dat, uh, hoe het zit, weet je dat niet. Um, want het is natuurlijk ook raar als je een kind dat uh, slecht behandeld is verplicht om later voor zijn ouders te zorgen. Ja, wel, maar, kijk, ik begreep dat het helemaal niet voor je eigen ouders hoeft te zijn. Je moet gewoon vier uh, uur per maand, tenminste dat vindt vierstroom, in dat de huizen Werken. En dat kan, kan ook gewoon voor andere mensen zijn. Het gaat helemaal niet over, alleen maar over je eigen ouders. Nee, dat klopt. Um, en misschien vinden mensen dat ook wel heel erg leuk om te doen. Daar is ook helemaal niks mis mee. En ik vind het overigens wel een interessant experiment um, om het te verplichten. Uh, omdat je dan ook nog eens kan kijken wat gebeurt er dan? En wat levert dat dan op? En is dat dan een manier? Dus je zou het eigenlijk gewoon eens moeten uitproberen? Ja, ja dat gaan ze doen, hè? Ja. Ze gaan het in het najaar uitproberen. En dan gaan ze dus ook kijken wat, wat het oplevert. En ja. dat is op zichzelf natuurlijk wel echt interessant. En tegelijkertijd, um, als je het omdraait en kijkt naar... Um, hoe kun jij zelf uh, plezier ontlenen aan ja. die bijdrage... Ja, en wat doe je dan? Dan hoef je het niet te verplichten. Nee, maar dat stadium is kennelijk in vierstroom gepasseerd. Ja, blijkbaar. Dat, dat blijkbaar ja. Ja. Want ze overwegen zelfs sancties. Hè? Ja. Wie als kind niet heeft meegeholpen, komt op een soort zwarte lijst... en die moet later zelf langer wachten voordat hij thuis wordt, <lacht> wordt toegelaten. Ja, dat is bijzonder. Hey. Nou ja, en wat, wat ik ook wel bijzonder vind... is dat Vierstroom blijkbaar vindt uh, dat zij verantwoordelijk zijn... ook voor het, uh, zowel voor de zorg als voor het welzijn... en dus feitelijk verantwoordelijk zijn voor het leven van die ander. Ja. Uh, en op het moment dat je iemand iets gaat verplichten... Uh, dan benadruk je ook dat de relatie die je met de ander aan wil gaan... een niet gelijkwaardige is. Want je kan alleen maar iemand iets verplichten... als je in een niet gelijkwaardige relatie staat. En ik vraag me dan wel af of dat nou is wat je moet willen. ja. Kun je, waar kun je het nou mee vergelijken? Het heb ik me afzitten af vragen. met vragen. Met, met een leesmoeder? Of... Ja, was, uh, uh, <laughs> nou ja, ouders op scholen die verplicht worden ja. om... Uh, um, en ik weet niet of, of scholen daar echt inderdaad tot verplichting over gaan. Maar ik weet met... wel dat toen mijn kinderen op ja. de basisschool zaten... dat uh, wij uitgenodigd werden om uh, van alles te doen op school. Ja, maar als je dat dan niet deed? Dan gebeurde er niks. Dan gebeurde er niks. Nee. Nee, want ik begreep dus dat het idee is ook. kijk, als je iemand verplicht, dan moet er ook een sanctie op staan. Ja. Dan kan je of zeggen van, nou, je krijgt eh, eh, geen voorrang meer, hè? Ik bedoel, je wordt op een soort zwarte lijst geplaatst. En ik begreep dat je dus ook eh, misschien het af kon kopen als je zegt, ik heb er echt helemaal geen zin in. Nou, dan betaal je gewoon. Ja, maar dat is natuurlijk ook interessant. Dat doet mij overigens wel denken aan de middeleeuwse aflaat, <lacht> uh, want je kan dus gewoon iets afkopen, waarmee je dus ja, ook iets. Fantastisch systeem, hoor, volgens mij in zekere ja. opzichten. Ja. <lacht> nou ja, dat is wel waar je kan je schuldgevoel afkopen. Ja. Uh, maar je kan je natuurlijk ook wel echt afvragen of je in een relatie die je op moet bouwen tussen medewerkers, een zorgorganisatie, familie ja. en een bewoner, dat principe van afkopen in moet brengen. Want je verandert wezenlijk de relatie. Nou ja, en je krijgt misschien een verschil tussen mensen die het wel Kun en zich niet kunnen, kunnen veroorloven ja. en, zich niet, en zich niet kunnen veroorloven. Ja. Dat, dat, dat, dat breng je er natuurlijk ook in. Maar goed, ik heb die meneer Van Vierstrom ook op televisie gezien. Hij zei, ja luister eens, het is gewoon die AWBZ, is gewoon dom omweg niet toereikend voor bepaalde vormen van zorg. En dat, dat, dat, Daar heeft hij wel een punt. Heeft hij absoluut een punt. En waar maar moeten inter... we dan aan denken? Nou ja, wat... Waar je dan aan moet denken is de AWBZ, um, zoals hij dat uitlegt... is er voor het uh, wassen, het aankleden, het helpen met eten. Um, maar is niet toereikend voor um, wat hij noemt uh, de, het, het welzijn van uh, de mensen. Dus de uitjes, uh, met mensen weggaan, uh, een spelletje doen, de krant lezen. Nou, dat soort dingen. Wat natuurlijk wel interessant is, is dat... Ik um, ik me altijd heb afgevraagd... Um, of dat niet gewoon de verantwoordelijkheid van iemand zelf blijft. Je hebt wel zorg nodig, maar voor dat wat voor jou van betekenis is... en hoe je dat in wil vullen, ja, dat, dat doe je natuurlijk toch zelf. En dat kan een ander niet voor je doen. Die kan je er hooguit bij helpen als je het zelf niet kan. Ja, maar ja, als je dement bent of zo, of je kan hier goed ja. lopen... Ja, dan kan je wel zeggen, ik, ik, ik heb, heb zin nee, mijn, in Maar mijn moeder is dement. Ja. Mijn moeder woont in een verpleeghuis... Uh, en die is daar uh, gaan wonen. Uh, omdat het thuis echt niet meer ging. Mm -hmm. En ze haar dag-nachtritme omdraaide. Waardoor uh, de dagen dat ze naar de opvang zou gaan, ze er bed niet uit uh, ging. Uh, en mijn vader dus niet uh, de boodschappen kon doen... omdat hij haar niet alleen kon laten. Zo praktisch is het. Dus mijn moeder is naar een verpleeghuis gegaan... en wij hebben nooit het idee gehad dat het verpleeghuis... dat wat zij zo leuk vindt, namelijk uitjes, koffie drinken op een terrasje... Uh, uh, ergens gaan lunchen, uh, dat zij dat moesten doen. Hebben ja. we altijd zelf, uh, ja. organiseren we dat? Ja. Nee, want om even uh, voor het goede begrip... het is, het is niet de, de bedoeling dat mensen vier, maan, vier uh, uh, uur per maand verplicht worden om nou ja eh, eh. Ouders onder de douche te doen of uh, weet je dat dat soort dingen. Nee, nee dat nee. dat niet. Nee daar, nee, niet nee, daar gaat het niet over. Nee, gaat <lacht> het niet om. Um, nou heeft die KABO en VNV, die heeft zich er ook met iedereen, heeft zich ermee bemoeid. Kennelijk uh, raakt het wel een enorme ja. uh, snaar, he, in, ja, in, in, het in een de, de maatschappij. Ja. ja. Die hebben gezegd: van nou, die kinderen moeten helemaal niet verplicht worden gesteld. Er moet gewoon domweg meer personeel komen. Ja, maar dan blijf je dus vinden dat personeel verantwoordelijk is voor. Ja. Uh, het leven van, van die bewoner. En dat is niet zo, want dat ben je zelf en daarna... je, je familie is daarbij betrokken. En met meer personeel los je dit niet op. Nee, maar goed, want die vakbond die zegt. Kijk, goed, zij denken wel van nou, als er meer. Want kijk, hij is, die uh, meneer Van Vierstroom zegt: ja, die AWBZ die is niet voor die extra dingen. Maar goed, je zou kunnen zeggen: als je meer personeel inzet, dan kunnen die ook die extra dingen doen. En zeggen ze dan: dan kan zo'n instelling ook makkelijk betalen. Want er zijn over het jaar 2011 recordwinsten geboekt in de ouderenzorg. zorg. Nou, ik schrok me echt dood. Ik denk: winsten in de oudere zorg. Wat is dat? Hoe kan ik dat rijmen met al die verhalen over misstanden, pyjama-dagen, vieze billen, et cetera? Ja, ik weet ook niet uh, of dit. D dit gaat echt over wat anders. Um, nou, de winsten uh, in de oudere zorg, daar bleef ik enorm op haken. Ja, ik eigenlijk ook wel. En ik kan me ook niet. Het zal ze zullen daar ongetwijfeld naar gekeken hebben. Maar het is zo dat de financiering in de hele oudere zorg verandert. En dat organisaties. Nee, maar, uh, dan, een, dat? Een, een eigen vermogen moeten opbouwen. om bijvoorbeeld het scheiden van wonen en zorg te kunnen betalen. Uh, dus er verandert heel veel. Nee, maar klopt, en, klopt dat van de Dat weet ik niet. Ik heb daar niet op die manier naar gekeken. Uh, maar waar het wel over gaat, denk ik, is de vraag... Uh, voelen we ons nou nog verantwoordelijk voor ons eigen leven of niet? En dragen we die verantwoordelijkheid zelf ook? Of vinden we dat op het moment dat je ouder naar een zorgorganisatie gaat... dat die alles overneemt? En wat, wat wij zien, is dat op het moment dat iemand in een zorgorganisatie komt wonen... de verantwoordelijkheid volledig van je af wordt genomen... Uh, dus dat je ook helemaal niet meer weet wat je wel en niet mag doen. Of je daar wel of niet koffie en thee mag zetten. En of je dat wel of niet aan een ander mag geven. Want dat gesprek komt helemaal niet op gang. ze dus bedoelt, ze maken het ook voor die, voor die kinderen, uh, ze van, maken van die het ouders, heel moeilijk. heel moeilijk. Ja, ze maken het echt heel moeilijk. En dat hebben ze niet in de gaten. En het, ik bedoel, ik ben nu zelf dochter van een moeder in een verpleeghuis. Ja. En uh, ik merk dus hoe lastig het is om dat gesprek te gaan voeren. Omdat ik... Helemaal niet weet wat hoe we dat met elkaar gaan doen. U hebt het gevoel dat u zich helemaal nergens mee mag bemoeien. Ja, en dat, en dat het ook nog lastig is als je... Uh, als je dat wel wil. Als je dat wel wil, ja. ja maar dat staat dus helemaal haaks op, op, op, op, op dat... Uh, ja. Nou ja, dus, dus daarom denk ik, van het, het, uh, uh, daarom haak ik op dat verplichte, ja. zal ik maar zeggen. Omdat ja. ik denk, ja, laten we nou eerst eens gewoon met elkaar normaal in gesprek gaan over hoe gaan wij hier met elkaar samenleven. Ja, maar goed, het probleem is natuurlijk ook dat de ene instelling de andere niet is. Nee, klopt. U, u, uw ervaringen zijn in dit opzicht niet zo goed, maar misschien... Ja. Is het bij een andere instelling Ja, weer wel goed gedicht? Nou goed, ja, ik zou zeggen, we moeten er gewoon maar over door blijven praten. Zeker. Hartelijk dank voor uw komst naar de studio. We hoorden Yvonne van Geelse directeur van LOC Zeggenschap in Zorg... over de manier waarop wij zorg dragen voor onze hulpbeoefende ouders. En het voorstel van die zorgorganisatie Vierstroom... heeft dus heel wat op gang gebracht. Uh, als u er meer over wilt weten, kunt u natuurlijk altijd terecht. Op onze site nieuwsshow.nl. Dankjewel. Dit is Radio 1 Nieuws Show. Nou, en ik kijk op en er schiet opeens twee vrolijke gezichten. Uh, <laughs> nee, van de Yvonne van Geel is ook heel vrolijk, hoor. <laughs> uh, Arie Storm is ondertussen binnengekomen en... Willem Post. Hartelijk welkom. Ja, met nog drie maanden te gaan tot de Amerikaanse verkiezingen... heeft president Barack Obama deze week in de peilingen... voor het eerst in drie belangrijke staten een voorsprong genomen. Obama is zijn republikeinse uitdager Mitt Romney nu voorbijgestreefd in de staten Florida, Pennsylvania en Ohio. Hij zou dat volgens onderzoekers vooral te danken hebben... aan zijn populariteit onder vrouwen. Nou ja, het zou kunnen. Geen enkele presidentskandidaat is sinds 1960 in het Witte Huis beland... zonder in tenminste twee van die drie genoemde staten te winnen. Willem Post van instituut Klingendaal... die liep een paar dagen mee met het campagneteam van Obama. En ik ben heel blij dat hij hier is. Dag Willem. Goedemorgen. Ja, hoe was het daar? Ja, fantastisch. Het uh, ook ja, toch verbijsterend. Echt Amerikaans Amerikaans, fantastisch. Ja, nou weet je echt... maar... Uh, ja, god, als ik nog gisteravond ja. op de Nederlandse televisie... net teruggekomen uit Amerika, uit Chicago... Uh, Nederlandse campagnevoerders bloemetjes hier uitdelen. Met alle respect. Ja, jeetje, als je dan bij dat Obama-hoofdkantoor... Wat deelt hij dan, dan uit? Uh, nou, dat gaat allemaal digitaal, hè? Oh. Ik bedoel, dat, is, uh, dat is allemaal Facebook en we komen misschien dadelijk nog wel even op terug. En, en dat bedoel ik met verbijsterend. Het verschil is wel zo groot. En weet je, of we dat nu leuk vinden of niet, de afgelopen pak een beetje tien jaar... zie je in Nederland toch een ver-amerikanisering van de verkiezingscampagnes. Hmm. Jack de Vries als spindokter, uh, De hele debatcultuur, de popularisering niet te vergeten. Televisiesportjes, allemaal een beetje op de Amerikaanse tour... Ja, goed, als je je dan laat, laat inspireren door Amerikaanse uh, campagne, tactieken en strategieën, doe het dan ook goed. Hmm. En als je dan bij Obama komt... Ja, ik vond het echt een andere verkiezingsplaneet. Ja, we gaan nou niet alleen maar Nederland zitten bashen, Willem. Nee, maar ja, ik Vertel al even even wat zeggen. voor set ja, natuurlijk. in wat voor setting kwam je terecht? Ja, ik... Uh... Ik, ik kwam bij het Obama-hoofdkantoor in downtown Chicago. Nou, Chicago is de stad van de wolkenkrabbers. Meer nog dan New York, zou ik zo zeggen. En in een van die wolkenkrabbers de Prudential Building, op de zesde etage... daar zou zich dan het Obama-hoofdkantoor euh, bevinden. Ik schiet al een beetje in de lach, omdat... ja, daar wordt er ook wel geheimzinnig over gedaan. Je mag er eigenlijk niet naartoe. Je moet allerlei veiligheidspoortjes door. Je moet je camera inleveren, je paspoort. Je gaat door allerlei euh, lege gangen. En dan opeens trek je... of er wordt een deur voor je opengetrokken. En dan kom je in een zaal waar 600 stafleden en vrijwilligers... één hele grote zaal, hè, Zodat er geen klikjes ontstaan, mm -hmm. eenheid... Ja, die zitten daar dan met, met allemaal computerschermen voor zich. Dat is een indrukwekkend gezicht, Mieke. 620ers. Een enkel Heel veel studenten. Ze werken uh, van s morgens uh, vroeg 7 uur tot, tot s'avonds 9, 10 uur, zes dagen per week. Ja, en ik zei net al even: uh, digitaal, digitaal, digitaal. Uh. Het is de Facebook-campagne die Obama ja. uh, uh, nu, uh, nu doet. Ja, hij is overigens vandaag jarig, dus vanmorgen... Uh het is in Amerika nog eventjes heel erg nacht hè, nu. Maar dan zullen de feest felicitaties ook weer binnenkomen via Facebook. 51 toch? Hij is 51 geworden. Ja. En de allergrootste verjaardagskaart, zo ging het vorig jaar trouwens ook. Die wordt nu gemaakt vanuit allerlei uh, Facebook felicitaties. En, want ja, dat levert ook weer een nieuwtje op. Uh -huh. Alles draait daarom. Ja, maar goed, jij zei er heel veel mensen. Maar er zal toch ook wel een soort inner circle zijn. Ja, die is er. Die de uh, meest strategische beslissingen neemt. Ja, Jim Messina en zijn mensen. Oh, ik zou bijna zeggen... Onthoud die naam, Jim Messina, indrukwekkende campagneleider uh, van, uh, van Obama's ja. campagneteam. Hoe ja. ziet hij eruit? Ja, dat is een, een, een, een, een beetje een plattelands-Amerikaan. Hij heeft niet in Washington zozeer zijn politieke leven doorgebracht. Wel even een paar jaar in het Witte Huis onder Obama. Maar daarvoor toch vooral in het westen van Amerika. In Montana en, en andere staten. Heeft hij keihard campagne gevoerd voor allerlei democraten. Soms ook voor een Republikein. Want ja, het is daar ook echt een business, hè, dat, dat campagne voeren. Dus ja, het is, een, het is ook een man die zegt: uh, campagne voeren is oorlog. Het is echt oorlog. Het gaat om idealen en macht. Nou, dat betekent dus dat je voor iedere stem moet vechten. Ja, en, en de vergelijking dan toch even met Nederland. Waar zijn onze campagnevoerders In Amerika 6 november de verkiezingen. Ja, maar het is toch een heel ander soort strijd, Willem. Ja, Daar heb je gewoon de ene man tegen de andere. Het is gewoon een Hier hebben we 21 bij wijze... partijen Ja, bedoel, ja precies. He? Dat is ja. toch een heel ander. Maar het gaat hier toch ook om belangrijke maatschappelijke kwesties. Hmm. We zitten een week of wat is het? Een week of vijf voor die 12 september? Een week of vijf, zes? Dan zou je toch zeggen dat je. Op zijn minst moet je. Ja, het is topsport, voeren. Maar goed, <lacht> laten we over <wat> Amerika <lacht> hebben. Ik <lacht> vond het een, een, een, een, ja, toch een hele bijzondere ervaring om in dat wat geheimzinnige Obama hoofdkantoor rond ja. te wandelen. Want ja, het is zo en Maar ja, goed, allemaal. jij zegt dat de Facebook is, dus, dus hij ja. gaat niet zoveel op campagne. Hij heeft 17 miljoen vrienden, geloof ik. Ja, hij heeft, Digitale vrienden dan. hè? Ja, weet je, vier jaar geleden was het natuurlijk al een, al een sensatie... dat zo het internet werd gebruikt in ja. e-mail. E maar de... toen was het nog nieuw. Nu ja. is het eigenlijk Toen was Facebook net een beetje opgestart, ja. zeg maar. Twitter kwam in, maar nog heel beperkt. Nou, jij noemde al die indrukwekkende aantallen. Ja. ja en het nieuwe, ja, en het is toch revolutionair. Het is toch trendsettend Wat de Obama-campagne nu doet is... We moeten proberen direct contact te krijgen met de kiezers. Dat is het mooiste wat er is. En hoe doen ze dat dan? Nou ja, zonder dat de traditionele media, televisie, radio, daartussen zitten. Ongefilterd, direct contact, liefst dagelijks, constant boodschap. Wat doen ze dan? Nou, doen is dit. Je hebt. Het is heel gefragmenteerd op het eerste gezicht. Hè. Hoe, hoe doen mensen iets met sociale media? Je doet iets met googlen, met e-mail, met Facebook, met Tumblr, met Twitter, met YouTube. En nu hebben ze uh, zo'n 150... Uh, computerspecialisten aangetrokken, 150 in dat Obama uh. hoofdkantoor. Dus onder die 600 zitten heel wat van die Whiskids. En uh, die hebben nu een soort dashboard ontwikkeld. Zeg maar even simpel, één uh. groot scherm. En daar verzamelen ze alle informatie over jouw Mieke. Als je in Amerika zou <laughs> wonen. Want vanuit al die bronnen. Stel dat ja, je bent een Facebooker bent, je twittert wel eens. Nou, je Googelt. En het is verbazingwekkend wat ze van jou aan de weet kunnen komen. Je koopgedrag... zelfs is geregistreerd, dat is publieke informatie... bij welke partij je zit. Niet op wie je nou precies nee. nee. Maar goed, en, en ze gaan dus ook heel gericht die mensen dus benaderen. Ja, Digitaal, dat Dat is dus, het, ja, dat is dat is dus het. het bijzondere. Ze kunnen dus... Uh, wel een zestiental segment onder de Amerikaanse bevolking. Bijvoorbeeld uh, alleenstaande vrouwen in de dertig. Dat, dat, dat kunnen ze even losmaken van andere groepen. En daar wordt dus heel erg op gefocust. En, en wat doodschap... doen ze dan? Nou, dan krijg je dus... Uh... Alleenstaande vrouwen van in de dertig, denken ze, die moeten we verleiden met zijn... Uh... Nou ja, Obama is nogal een stadsmens, straalt hij dan uit, kosmopolitisch. Dat wordt allemaal gepeild... Uur in, uur uit. Obama heeft wel een team van zo'n 20 pijlers door Amerika, met ook weer allerlei assistenten natuurlijk. En dat je maar in beeld brengt, ja, wat leeft er onder de mensen? Mm. En dat is natuurlijk in een land als Amerika heel belangrijk. Dat, ja, dat is een soort politieke marketing. Yeah. En dat gaat heel erg ver. En dat, dat hele dashboard-idee, dat je dus heel precies weet... wat er leeft onder de mensen, ja, dat stuit ons dan misschien... in Nederland wel een beetje tegen de borst. Dat je zegt, ja, jeetje, dat wordt wel heel erg zakelijk. Maar je moet ook niet vergeten, kijk, de Obama-mensen... die ik nou twee dagen lang... Hey. Ja. Mocht spreken, die zeggen: wij weten dat Obama onze kandidaat vier jaar geleden bij de tijdgeest. Want iedereen, ja. ook bij de Republikeinen, baalde ja. van Bush. Dus hij was de messias, ja. he, de anti-Bush. Ja. Maar we weten ook dat nu, met een slechte economie... 8,3 werkloosheid in Amerika... He, we weten dat het hooguit een gelijkspel kan worden op dat punt... tegen Romney, die een businessman is. Obama heeft niet die zaken achtergrond. Nee. Dus dat is voor ons heel erg moeilijk. Dat betekent dat we een andere strategie moeten toepassen... Eigenlijk twee dingen. We moeten heel agressief zijn om Romney neer te zetten als iemand die superrijk is. Gisteren is er een sportje gelanceerd. Romney, zegt dan de Obama-campagne in dat sportje, mm. verdiende vorig jaar 20 miljoen dollar. Betaald door allerlei belastingtrucs slechts 14%. Is dat de vriend van de middenklasse? Dus echt een mm. spijkerharde, op de man gespeelde campagne. Dat is punt 1. En punt 2. Data, data, data. Daar moeten wij het van hebben. Dus we bouwen aan een digitaal en digital empire. Nou ja, wat ik ervan zag... Dat is indrukwekkend. Hè? Maar goed, hm. Romney doet het weer anders. Ja, hoe doe, kan je dat vergelijken? Is het nee, net zo professioneel? Nou, weet je, Romney angst. heeft natuurlijk ook hoe de sociale anders? media... op zijn ja, hoofdkantoor in Boston. Hè? Ja. Maar hij heeft miljoenen minder uh, Facebook-vrienden... als je het even zo zou willen zeggen. Ja. Romney is wat meer traditioneel. heeft het vooral ook van de televisiespotjes, moet hij het hebben. En uh, Romney, dat is de grote angst ook wel bij de Obama-campagne... Ja, haalt ook heel, heel veel geld op, hm. op een wat meer traditioneel... Helemaal niet, omdat je van die, van die super packs hebt, ja, van conservatieve mm. miljardairs... Ja. En ja die storten heel veel geld in, de, eigenlijk in de Romney-campagne. Ja, ik wil nog even naar de, bij Romney blijven. Ja, ja. Uh, zijn uh, reis uh, naar Europa verliep niet heel rimpeloos. <laughs> nee. Put it Mildly, dat mag nu wel even een Engelse term ertussendoor. Hij noemde de Jeruzalem de hoofdstad van Israël. maar nou, dat was natuurlijk al heel dom. Hè? Ja. Omdat dat in strijd is met de consensus van de internationale gemeenschap. In Polen gebeurde er van alles, ja. Maar jij zegt het nou precies goed, in strijd met de internationale consensus. Ja. Maar ik kijk er toch wat anders tegenaan. Uh, Romney moeten we uh, zeker niet onderschatten. En voor zijn achterban is het slim wat hij gedaan heeft. Want ja, zijn achterban is heel erg pro-Israël. En als je dan zegt, it's a fact. Hè? Als ik president ben, natuurlijk. Jeruzalem is de hoofdstad van Israël. Leg Valenza... Nou ja, dat is toch een beetje anti-Rusland, hè, Polen. Ja. Daar leeft dat sentiment nog heel erg. En als je dus Pol Paul achter, Polen gaat staan... En, en dat sentiment een beetje aanwakkert... ja, bij de wat meer conservatieve republikeinen in Amerika... slaat dat wel aan. Slaat dat Terwijl wij aan. toch een beetje het idee hebben van... nou, dat was een brekenbeentje daar in Europa. Hij, ja. hij stumperde van de ene naar de andere plek. Eerst in Londen al die faux pas, weet je wel... over dat organiseren ja. van de Olympische nou, Spelen. Nou, dat was niet zo handig, want kijk, als jij... Eh, een behang je, uh, thuis hebt opgeplakt waar je zelf niet zo gelukkig van bent en er komt een, een, een vreemdeling en die zegt ik vind het een lelijk behang, ja dat hoor je liever niet van een vreemdeling <laughs> en dat geldt voor Romneo uh, Londenaars die baalden ook van die veiligheidsmaatregelen en vonden ook alles niet zo geweldig op voorhand maar ja dan moet nou niet een Amerikaanse nee. uh, presidentskandidaat komen die die kritiek ventileert, maar, dus dat is niet zo handig nee maar ik begreep dat hij wel vaker onhandige uitspraken doet en dat hij niet zo goed om kan gaan met onverwachte situaties en dat hij sowieso dus een beetje uit, uit de wind wordt gehouden. Dat... Nou ja, dat Klopt is het dat? geluk voor de Obama-mensen wel. Kijk, je, je begon daar geloof ik net eventjes ja. mee. Ja, kijk, als, ook als persoon is Obama, dat telt natuurlijk in een televisie-YouTube-cultuur. Laten we het gelijk erbij zeggen. Ja. Hè? YouTube, Facebook. Hè? Dat, dat telt natuurlijk wel. Je personality. Dat zien we natuurlijk ook in de Nederlandse politiek. Hè? Dat, dat politici daar ook deels op worden afgerekend. Mm -hmm. Het is toch zo'n aardige man. Dat had je toch 20, 30 jaar geleden niet moeten zeggen in de Nederlandse uh, verhoudingen. Maar nu, nu ja, is dat zo'n Persoonlijkheids cultus geworden. Ja, Romney is een beetje een machine, een automaat. Hij moet het van zijn charmante echtgenoot, soms ook wel heel echtgenoten, soms ook wel uh, erg hebben. En Romney, die dat dan wel heel erg heeft. Maar goed, dat is dan niet natuurlijk de presidentskandidaat, maar het helpt wel een beetje. Ja, en Obama uh, scoort op dat punt. Maar uiteindelijk, en dat weten ze ook op het hoofdkantoor in Chicago, het gaat om de economie, de economie en de economie. Dus jij zegt vlak die Romney niet uit. Nee, want ik vind wij kijken wel allemaal heel erg met de een Obama-bril op. Ja. Kijk, het, opmerkingen die Romney af en toe maakt, hè, van die, die, die slotneus in het Witte Huis, die heeft nog geen dag in het zakenleven gewerkt, ik wel. Nou ja, goed, in ieder Amerikaan schuilt een zakenman. Hè. En als je kijkt naar de economische cijfers, kijk, Obama vertelt het verhaal: toen ik president werd, de erfenis van Bush, mm -hmm. toen raakten we 800.000 banen per maand kwijt. Mm -hmm. Nu, afgelopen weken is bekend geworden, de laatste maand is het weer iets opgekomen... 160.000 banen erbij. Maar ja, dat is toch nog niet hè, de, de echte oplossing... van de Amerikaanse economie. Dus mensen zeggen, ja, Obama, dat is een mooi verhaal van vier jaar geleden. Jij bent de president, los het maar op. Dat mm. is toch een sentiment wat leeft onder brede lagen... van de Amerikaanse bevolking. Het wordt een super, super spannende race. Ja, en... Eh, feit blijft, als het om echt campagnevoeren gaat... ja, dan zijn die Obama-jongens en meisjes wel heel erg slim. Goed. Nou, spannend dus. Ja, het wordt, het wordt spannend. heel spannend. Oké, okay, dankjewel. Willem Post, Amerika-deskundige van Instituut Klingendaal. Het ging dus over de Amerikaanse verkiezingsstrijd... die zeer spannend belooft te worden. De Radio 1 Sportzomerbus En die gaat vandaag naar Amsterdam. Naar een van de grootste evenementen van het jaar. De Canal Parade. De botenoptocht van de Gay Pride. Ja, Mark Robin Visser, een evenement naar jouw hart. Kom maar eens uit de kast. <laughs> Mieke, nou, dat is voor mij al een tijdje geleden. Oh. Het is zeker jou, ja, hoor. Dat uh, Geen probleem. Ik wil het graag bij jou nog een keer doen. Ik ben zelf homoseksueel, mensen. Het is maar dat u het weet. Mm. En daarom uh, heeft dit evenement natuurlijk uh, zeker mijn persoonlijke sympathie. Maar je moet weten, het is ook een van de grootste publieksevenementen hè, in Nederland. Er worden honderdduizenden mensen verwacht vandaag in Amsterdam en het is zeker het grootste evenement waar ik met, uh, met de sportzomerbus oh. naartoe ga zometeen. Ja, en ik kijk nu even naar buiten. Het zonnetje, ik ben nu in Amsterdam, het zonnetje schijnt hier nog, maar ik heb ook even op de buienradar gekeken en het ziet er eigenlijk niet zo heel erg mooi uit. Maar dan had ik bedacht als er nou straks een stortbui over al die prachtig opgemaakte en aangeklede mensen gaat en het spoelt er allemaal een beetje af, dan worden ze eigenlijk alleen maar mooier van, ja. want het zijn strijdbare en trotse mensen natuurlijk, hè, die daar allemaal op En je gaat zelf ook op, op zo'n boot zitten, staan, nou, dansen, Nou, ik ben dus met de sportsomerbus, springen. die moet ik natuurlijk in de gaten houden, oh. voordat die door al die homo's uh, meegenomen wordt. Dat weet je natuurlijk niet, hè. Dus, uh, ik blijf lekker aan de kant staan en ja. we gaan kijken hoe het daar uh, allemaal gaat. Okay. 80 boten varen Waaronder een Turkse boot, ja. dat is uh, dit jaar nieuw. Ja. En uh, verder nog een heleboel andere. Maar ik heb ook zitten, zitten kijken, wat mist er nou nog eigenlijk? Hè? Er doen allerlei ministeries en bedrijven en organisaties en clubs mee. Maar een topsportboot, daar wordt al jaren over geklaagd. Een topsportboot, een boot met gewoon sporters, topsporters. <lacht> Die heb je niet, want daar in die wereld is het nog steeds een taboe. Het okay. is natuurlijk zo: zolang er nog voetbaltrainers zijn. die denken dat je homo's aan hun motoriek of hun uiterlijk kunt herkennen. hebben wij ook in Nederland nog een nee. heleboel te doen. Dus ik zou zeggen: ga mee met de Sportzomerbus ten strijde in Amsterdam. Oké, dankjewel. Mark Robin Visser, die hoort u dus later op de dag zeker vaker... over die botenoptocht van de Gay Pride. Ja, u hebt het ongetwijfeld in de gaten. En anders heeft u echt nog slapen. Maar mijn collega Peter de Bie is er deze week niet. En neem het hem eens kwalijk. Want London was calling. Hij is deze week afgereisd naar het grootste sportpodium ter wereld. En ik neem aan dat hij zijn ogen uitkijkt. Peter... Absoluut. Ja. Ben je het nog wel Mieke, daar in jeentje? Ja, ik red het nog wel. Dankzij Willem Post. Voel je het nog thuis? Heel goed. Ja. Even hey, vertel eens even. Wij zien hier natuurlijk heel veel van die sporters, maar buiten de sportarena daar komen die camera's niet. Hoe is die sfeer op straat? Ja, dat inderdaad lekker land niet alleen voor de mensen die dus van sport houden, maar gewoon als je dingen wil meemaken waar een soort wordt om een of andere hele merkwaardigheden echt in een stad. Totaal hangt dat allerlei mensen van verschillende culturen... dat is altijd wel natuurlijk het officiële verhaal... maar dat ook werkelijk met elkaar omgaan en aardig tegen elkaar zijn... al verloren is de ander boos op elkaar. Het gaat toch allemaal met een gemak en een aardigheid en een vriendelijkheid. hartverwarm. Ja, en worden ze dan goed in de gaten gehouden door de politie en het leger? Ik hoorde daar de... angstaanjagende berichten over. Nou, ja, dat is, die, die plaatjes kan je wel maken als journalist, want het is inderdaad zo als je hier vandaan naar een stadion gaat of naar eh, ondergronds gaat. Dan kom je overal mensen met standguns tegen en overal politie. Toch, het is geen enkel probleem hoor, als je eh, met je desnoods geaard auto wil met standgun en al, het maakt niks uit. Het is gewoon een heel relaxed sfeertje. Er is natuurlijk ook nog niks gebeurd. Dus ja... Eh... En als ze doen dat perfect. En, en ze kunnen er zelf ook nog wel een beetje om lachen. Ja. Hey, wat was je sportieve hoogtepunt tot nu toe? Ah, het sportieve hoogtepunt. Dat komt morgenavond bij de uh, uh, een gouden race van uh, Usain Bol. 100 meter. Wiki moet opletten op uh, ongeveer rij 25. Ja. Uh, uh, uh, bij de finish. Er zit één mannetje met een hoogtepunt. Het is geregeld van een zekere Martina die brons gaat winnen morgen. Dat ben ik. Ja, maar ik, misschien kan je beter een ander kleur petje opzetten. Want ik vrees dat oranje dat dat wel meer te zien is, of niet? Ja, je komt zo overal tegen. Ze, ze komen natuurlijk van verre. Maar maak je geen zorgen. Nu nog dat het oranje uh, uh, overheersend is. Tenminste op sommige plekken En dat is bij het hockey bijvoorbeeld wel zo. Ja. Maar verder niet hoor, in de stad. Het is veel Brazilianen, eindeloos natuurlijk Engelsen... die zich allemaal, zelfs hun kinderen... Als hebben verkleed met koningin de kronen, met veren, Je kan het zo gek niet bedienen. Ja. Het is gewoon een prachtig. Goed, oké, okay, rij 25 dus. Ja, zoiets. Ah, ja, ik, ik haal je er zo uit, hoor. Ik uh, dat weet ik zeker. Hey, hartstikke oh, oh, leuk. Hey, lees, uh, luister eens even. Uh, gas op die lolly. Zeg je dat wat? Die uitdrukking? Nee, ja, ik zeg maar niet. <laughs> nou, dat was namelijk een tweet van uh, uh, Naomi Chromo jojo uh, vlak voordat zij die uh, 100 meter vrij ging winnen. Toen had ze nog even getwitterd. Gas op die lolly. En is het inmiddels duidelijk wat dat betekent? Nou, dat gaan we nu laten horen, want dat is namelijk uh, een plaatje. Dat wisten wij ook niet, maar daar zijn we achtergekomen. Dat is een plaatje van DJ Ruud. <laughs> Nou, ik wens je er veel plezier mee. Ja, dank je wel, heel veel plezier. En uh, volgende week zei, zit je weer op je post. Absoluut. Oké, okay. ja, hoi. Dag. Waar is dat feestje? Hier is dat feestje. Waar is dat feestje? Hier is dat feestje. Waar is dat feestje? Waar is dat Ga ze als je naar Face DJ Ruth luistert. Ga ze als je je banas ru. Dat was het geweldige nummer. Gas op die lolly. Gaan, gaan, gaan. Gas op die lolly. Dat tweeten naar Omi Chromovic Jojo, dus vlak voordat zij ging zwemmen. Wat zeg je nou daar? Omi of? Ranomi. Oh, sorry. Ranomi Chromovic Jojo. Ja, nee, heel goed, Arie Storm, dat jij mij eventjes even beter. Ja, dat is lastig. Die voornaam is mogelijk zo mogelijk nog lastig. Nee, is helemaal niet lastig. Het was gewoon slordig van mij. Eh. Ik zou zeggen, was los La met de boekenrubriek. Laat zien dat je het beter kan. Uh, ik heb bij me... Nou ja, Peter die zit in Londen. Ja. En daar is het nu natuurlijk uh, een groot feest. En uh, dansen en zingen. Um, ik heb een boek meegenomen van een Londense knorrenpot. Ik heb wel eerder een boek van hem besproken. He. Theodore Dalrymple heet uh, de man. Ja. Die woont in Londen. En die heeft een ritje gemaakt met de trein. Van, uh, van Glasgow naar Londen. Nou, Eigenlijk van Londen naar Glasgow om precies te zijn. En het viel hem op dat, uh, dat er zoveel puin in de straten lag. Zoveel zwerfafval. Zoveel ja. lege blikjes. Zoveel uh, servetjes. Uh, nee. Daar heeft hij een heel boek over geschreven. Dat, dat, dat ergerde hem zo erg. Andermans rotzooi heet dat oh. boek in het Nederlands. Um, en ja... Als ik er aan denk, als ik het samenvat, het boek, dan denk ik... dit is gewoon een oude jurk, pieter een oude knorrenpot. Waarom kan hij zijn mond niet houden? Hè? Dat, uh, Frits Abrams heeft trouwens, dat is wel grappig... in de NRC, in zijn column, voor zijn column... hetzelfde gedaan in Amsterdam als wat hij Dalrymple in Londen heeft gedaan. Namelijk rondgelopen en genoteerd. Ligt er nou zoveel vuil op straat? Mm -hmm. Nou, dat viel volgens Frits Abrahams in de Amsterdam-reuze mee. Volgens die Dalrymple valt het niet mee. Dus ik, het klinkt oh. een beetje als gezeur. Maar als je het leest... Ja, ik moet er heel erg om lachen. Omdat hij van, ja, van klaagpartij naar zeurpartij gaat. Het is een beetje dat oude mannetje uit de, die twee oude mannetjes uit de Show. Mm. En het, het is, als je een beetje genoeg krijgt van het beeld van Londen... dat we nu voorgeschoteld krijgen, van die prachtige ja. stad... dan ja. is dit een heel goed medicijn. Met die vriendelijke met, met, mannen met stenguns. ja, dat is... <laughs> nou ja, goed... Dat ja. Maar die houden ja. de oude straat misschien schoon, zullen ja. we maar zeggen. Ja. Het leuke aan het boek is dat het niet alleen blijft... dat het is honderd bladzijden... niet alleen blijft bij noteren wat voor vuil hij ziet en waar hij dat ziet... en wat hij eraan probeert te doen. Hij durft jonge mannen die naast een vuilnisbak staan... en daar met een leeg blikje in hun handen staan... en dan toch besluiten het blikje naast de vuilnisbak te werpen. Die durft hij helemaal niet aan te spreken. Dan staat hij te aarzelen, moet ik het wel doen... maar dan komt er weer een heel hoofdstuk over dat ze allemaal messen dragen. Nou ja, dat, dat weg ik. Maar hij brengt er ook wat, wat diepte in aan door te dat zeggen. Dat hoop ik wel, ja. Ja, hij zegt, hoe kom, waar komt dit nou vandaan? En dat komt allemaal doordat we zulke spontane en authentieke mensen zijn geworden. En we hebben allemaal het recht om dat te doen. En uh, ook de mensen van de lagere klasse, hogere klasse, dat maakt niet uit. Als er een vuilnisbak neergezet wordt in het Londense landschap, of in het mm -hmm. stedelijke landschap daar, dan wordt hij er neergezet door de overheid en daar zijn we tegen. Dus als de overheid dat neerzet, dan moeten we expres het vuilnis ernaast gooien. Nou, dat is, dat een is zijn theorie. De, dat is zijn theorie. Er komt nog van alles bij kijken. De slotzin van het boek. Mm -hmm. Het is geen roman, dus die kan ik nee, makkelijk. Nee. Uh, uh, voorlezen. Die luidt dan ook, uh, volg het spoor van het Straatvel naar zijn bron. En je loopt al gauw aan tegen de weerbarstige vraagstukken van de politieke filosofie, de politieke economie en zelfs de betekenis van het leven. Okay. En dat laat hij zien aan de hand van Andermans God, Ja, ik, het, het is erg grappig. Ja. En er gebeurt toch ook echt iets op intellectueel niveau in het mm. boek. Dus uh, mm. Theodore Dalrymple. Dan heb ik een roman meegenomen. Ik heb Londen toch wel in mijn achterhoofd uh, gehad. Mm -hmm. Van de uh, Britse, Londense ook weer romanschrijver John Lancaster. Hij is ook econoom, hij schrijft non-fictie over, uh, over uh, economische vraagstukken. Ik heb vorig jaar hier een boek van hem besproken, de kapitale crisis... waarin hij voor leken uitlegt waarom het allemaal misgaat. Gisteren stond er een NRC-interview. Uh, uh, in de NSC een interview met hem... en daar is de kop van we rijden keihard op een muur af. Ja, dat gaat niet over auto's of zo, maar dat gaat over die economische crisis. En en nu heeft hij alles ook nog in fictievorm gegoten in deze vuistdikke roman. En wat, wat zijn dan de protagonisten, de hoofdrolspelers in het boek? Dat zijn er een stuk of twintig. Nee, dat is meteen het, uh, het probleem van het boek, of waar ik over aarzel. Het boek heet Kapitaal. En hij heeft tien jaar geleden een, in Nederland eigenlijk totaal onopgemerkt boek geschreven. Maar natuurlijk wel door mij opgemerkt in ja. de tijd. Dat heet de heer Philips. En daar doet hij hetzelfde. Daar laat hij een accountant die op vrijdag ontslagen is. En die brengt dan het weekend met zijn vrouw door. En die durft niet te zeggen dat hij ontslagen is. Ja. En die gaat maandag zogenaamd gewoon naar zijn werk. Die laat hij een dag door Londen lopen. In 2000. Ook al financiële crisis, ook al toestanden. Ja. En dan zitten we 200 bladzijden lang in het hoofd... van die ene meneer. Die, heer die ook de hele tijd in het boek de heer Philips wordt genoemd. Die met alles wat in hem zit... Probeert zijn status op te houden van nette Britse man hè, die eigenlijk naar zijn werk gaat, maar op een voor hem volkomen ongebruikelijk tijdstip over straat loopt. Hij belandt ook in een bankoverval op een gegeven moment, overleeft dat ternauwernood. Dat vond ik een prachtig boek. 200 bladzijden, de heer Philips ook, omdat je daar Londen heel goed in ziet. En omdat die man, nou, die kan dat leven helemaal niet aan. Die blijkt als hij buiten die kantoorbaan valt en gewoon niet iets gevaarlijks doet, gewoon uh, een muse museum bezoekt en langs de Thames loopt. Kom op hand. Helemaal onthand. En hij durft het ook zijn vrouw dus, hè, zei hij, om ja, niet ja. te zeggen dat hij ontslagen is. Nou, dat is een prachtig boek, juist omdat het zo heel erg klein is gehouden. Mm. En dan zie je in het probleem van één man, zie je ons aller problematiek uh, weerspiegeld. Dat is een klein beetje het probleem met die nieuwe roman, kapitaal, want dat heeft dus twintig hoofdpersonen. Ja. Uh, Variërend van een rijke bankier die zich zorgen maakt over de bonus die hij dit jaar krijgt. Hij verwacht een miljoen te krijgen, een miljoen pond. Uh, ja, misschien valt het minder uit, misschien meer, maar een miljoen vindt hij eigenlijk te weinig, want zijn vrouw, uh, nou ja, allerlei kostenposten heeft hij nennies en tweede huizen en hypotheken. Het groeit hem helemaal boven het hoofd. Dat is dus het ene personage. En er is een ander personage, om het contrast een beetje neer te zetten natuurlijk... een mevrouw uit Zimbabwe, die daar uh, uh, uh, afgestudeerd is in de politicologie... of he, dat is helemaal niet dom of zo, maar die is nu illegaal parkeerwachtster geworden. De, uh, uh, en al die mensen... He, die wonen samen in één straat. De Pieps Road. Genoemd dat zijn bijvoorbeeld Pieps. De grote 18e dagboeken eeuwse schrijven. koniekeur van dagboeken van het Engelse en vooral van het Londense leven. Die Pieps Road was lage middenklasse. Tot uh, enkele decennia geleden. En die is enorm geupgrade. Als je daar nu woont ben je rijk. Ja. He, iedereen wil die huizen hebben. Die huizen zijn ontzettend populair. En die huizen worden steeds populairder omdat iedereen ook door een soort virus is uh, aangeraakt. Iedereen begint er kelders te bouwen, zolders op te zetten, te komen uitbouwen... bijna nou ja, aan de tuin wordt gewerkt. Die huizen worden dus duurder en duurder en duurder. En de meeste mensen kunnen dat aan... Zoals die bankier, die lukt dat, dat wel. Maar dan zitten er nog van die oude bewoners, of van die illegale bewoners. En die raken in de, in de problemen. Dat doet hij trouwens voortreffelijk, hoor, die, uh, die economische red waste. En uh, ook zo'n straat. Ja, het is een beetje Coronation Street, maar dan omgekeerd. Coronation Street, dat zijn natuurlijk allemaal volksmensen. En hier komen de jups, die komen in deze straat wonen. Tussen de, de Arabische winkeliers en de, de, de Pakistanse sigarenhandelaar. En de, uh, dat bot. En uh, wat hij ook mooi laat zien is dat het probleem niet, uh, misschien niet uit terroristische hoek valt te verwachten. maar dat we financieel inderdaad tegen die muur aan, aan het lopen zijn. Nou, en dat gaat helemaal mis in het boek. Er wat ook, dat is een van de hoogtepunten in het boek. Een 17-jarige Afrikaanse voetballer voor Arsenal. Die is in die straat uh, geplant. die zich daar helemaal niet uh, thuis voelt, maar die moet zich daar toch zien te redden. Dat, dat doet hij heel erg levendig. Alleen het bezwaar blijft een beetje. Um, dat is waar ik mee begon. dat het wel heel veel personages zijn. Ja. Dat dus zijn er twintig. Maar als, het leest als een soort ja, geraffineerde. Soap. En hij kan wel echt heel goed schrijven, deze John Lancaster. Okay. Nou, als je genoeg hebt van Engeland... en je denkt, ik wil nu toch even weer naar Nederlandse toestanden heb ik het volgende meegenomen. Er wordt altijd gezegd dat die Engelsen zo goed biografieën kunnen schrijven... en dat die zo goed geschiedenisboeken kunnen schrijven. Hè? Als hm. romans lezen die dingen, als goede romans. Dat is in Nederland een beetje aan het opkomen, gelukkig. En ik heb een boek gelezen, en dat had ik bij me op Terschelling. Hm? Onze eigen vakantieeiland. En uh, dat zeg ik hierbij, omdat je het niet misschien zou vermoeden... maar het is perfecte strandlectuur. Het is de biografie uh, van Gerrit Pape. Die leefde van 1752 ja. tot 1803. Hij is geschreven door ja. Peter Altena. Had nou... Ja, dat is een oud studiegenoot van mij. Ja, Hij heeft met hem gestudeerd. gestudeerd. Ja, ja. Maar leuke ik heb een college jongen. van hem gekregen Ach. gehad. Bij hem gevolgd. Dus daar, Ik heb hem jaren ja. niet gezien, maar uh, toen ik studeerde... Toen, uh, Hij was die... toen al helemaal in die uh, 18e eeuw. Ja, en die Pape. Oh, ik het Pape ook. Echt vanaf het begin gegrepen dat, uh, door de 18e eeuw. Ja, de verlichting, de Nederlandse verlichting. Ja. Uh, wat het dan ook voorgesteld heeft. En ik herinner me, soms werd ik ook s'nachts nog wakker. Het waren leuke colleges hoor. Ik heb helemaal geen heen van... En daar hoorde ik de naam Gerrit Pape in mijn hoofd. Dus hij was daardoor geobsedeerd al. Dat is inmiddels 20, 25, 30 jaar geleden. Nou, nu is alles eruit gekomen in dit machtige boek. Nou. Levens en werken. Ja, Wie is die Pape, Gerrit Pape dan? Ja, kan je dat nog even kort vertellen? Ja, nou, dat de mensen de patriots, hebben geen idee hoor. Hè, die was mij. een fel uh, anti oranje klant uh, Van armen kom af. Uh, pla Plateelschilder was hij. Dus hij beschilderde die Delfse kopjes. Dat, was, uh, dat klinkt leuk, maar dat was eigenlijk vreselijk werk. En die bleek enorm talent te hebben voor schrijven. Hij begon met poëzie. Hij is later satiricus geworden. Fel, uh, was het was Gerrit Komrij van de 18e eeuw, Aha. zo zou je het kunnen ja. uh, typeren. Hij publiceerde ook, en vandaar heeft het ook Levens en Werken onder talloze pseudoniemen. Dus niemand wist precies wie, het, uh, wie die nou was. Het was ook een beetje een warhoofd. Hij liep uh, <laughs> achter alles aan en uh, hij maakte van zijn leven een puinhoop. Maar dat maakte hem ook juist zo leuk. En hij heeft. Ongelooflijk veel geschreven. Echt, echt tientallen publicaties. Nou, die komen één voor één aan bod, uh, in, in de handen van de Alt. Die weet het ook heel levendig op te roepen. Je, je leert, hè, die 18e eeuw, eind 18e eeuw ja, in Nederland, was echt een bizarre tijd. Uh, wie was goed, wie was fout. Uh, uh, nou, die, die paap is denk ik een van de meest miskende. Uh, maar een van de fascinerendste figuren... uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis ja. geweest. En dat krijg je door dit boek heel goed mee. Ja. Uh, het is dus een fantastische biografie. Ja, ja. ja, ja. ook omdat die Altena, die schrijft ook heel levendig. Dus Ik, je zit er ook echt mee. Ja, ja, waarschijnlijk met veel humor. Ja, ja, nee, echt, uh, ja. en een beetje van die anachronisme Dat uh, veel van, het, van die zinnetjes van veel van het werk van Pape... is helaas in de shredder van de geschiedenis verdwenen. <lacht> ja, hè? Dat ja. soort dingen die puristen daar, hebben daar misschien een probleem mee. Maar het leest dus... In ja. die zin als een trein. Je zit echt op het puntje van je stoel. Of in mijn geval op de badhandhoek op het strand. Nou, ideale strandlectuur dus. Ja, ja. En die paap is erg grappig. Die boeken van hem die waren ja. erg grappig. En, nou ja, je weet allerlei dingen meteen over de periode. Hè? Eind 18e eeuw in Nederland. En die is toch een beetje onbekend gebleven altijd. Ja. Ja. Oké, okay, dankjewel uh, Adi. Voor elk wat wils uh, zou ik zeggen. Informatie, ja, uh, ja. de titels kunt u nalezen. Teletextpagina 260 en natuurlijk op onze website nieuwsshow.nl Dit is Radio 1 Nieuwsshow. Liefde en moord een duister duo dat sinds de opkomst van de romantiek... veel kunstenaars heeft geïnspireerd. Haar de hersens inslaan omdat je zoveel van haar houdt... of juist niet meer van haar houdt... blijkt gevaarlijk dichtbij die andere kleine dood te liggen... die verliefd en steeds weer in elkaars armen drijft. Nou, de redacteur was wel een bedreig uh, die deze tekst heeft gemaakt. Acteur Peter Blok maakte er samen met onder andere Vincent van Warmendam en Lottie Hellingman de voorstelling Murder Ballads over... die morgen in première gaat op Festival Boulevard... in den bos en daarna op toernooi door het hele land. Goedemorgen Peter Blok. Goedemorgen. Ja, Nick Keef heeft ook een plaat gemaakt. Ken je die? Een hele beroemde, ja. Murder Ballads. Ja, daar heeft iedereen het over als je. Ja, op is Murder Ballads begint. Ja, ja dat is ook niet is zo raar niet, natuurlijk. Nee, Was nee. het een inspiratie? Uh, niet zozeer voor deze voorstelling geloof nee. ik, maar het is natuurlijk wel een exponent van dit, dat hele genre. Ja. En die voorstelling, ik heb het al even geprobeerd om te schetsen waar, waar, waar gaat die over? Want ja, je kan zeggen het gaat over liefde en dood of liefde en moord, maar ja, daar is misschien wel iets meer over te zeggen. Wellust en verderf zit er ook in. Uh, het is uh, natuurlijk ontstaan het hele genre... als een soort van verslaggeving over moorden. En, en, en de motieven voor die moorden in de tijd dat er nog geen krant was... en geen internet en, en, en tv en dat soort dingen. Dus Liederen. Liedjes, ja, is... mensen maakten dan liederen over wat er gebeurd was. En, wa en, en dat werd steeds meer een op zichzelf staand, beetje literair uh, genre... waarin ook bijvoorbeeld de vermoorde aan het woord zou, uh, uh, kon komen. In het begin was het echt een verslag van de moord. Later werd het steeds meer een genre, een muziekgenre. Dus dit is niet zozeer een toneelstuk, maar, want ik heb het nog niet kunnen zien. Nee, dus, dat bijna dus, uh, niemand. Is. Nee, niemand. goed, dat geeft niet. Het uh, is dus niet zozeer een toneelstuk dat mensen kunnen verwachten... maar meer een liedjesprogramma? Het begint in ieder geval als een soort van concert... En dan langzamerhand komen er steeds meer theatrale elementen... en komen er ook scènes en krijg je personages te zien. Maar niet zoals in een gewoon toneelstuk waarbij het om de plot draait... en je mee gaat leven met een van de personages... en dat die het uiteindelijk overleeft of niet. Het is een soort uh, samensmelting van theatrale van scènes dus... en personages en, en liederen die, een, die bij elkaar een soort beeld geven van de wereld die draait om moord, liefde, wellust, verderf enzovoort. Hmm. Ikzelf heb er het meest aan als ik het beschouw als een soort van droom die zijn eigen weg zoekt. Ja. En je, je speelt daarin uh, de bas. Want we kennen jou, natuurlijk, we kennen ja. jou als acteur. Ja. Als ja. gelauwerd acteur, je hebt ontzettend veel dingen gedaan, maar echt met, met, als basgitarist had ik je nog niet aangetroffen. Nee, dat is uh, sinds drie maanden dat ik dat, uh, <laughs> dat, ik dat doe. echt waar? Dus, ja. Ben je toen pas ja. begonnen met het spelen van die bas? En waarom wilde je dat dan? Nou, dat, dat, ik wil alles wel. Maar, ja, ja god, je we krijgt de kans allemaal, niet altijd alles maar, willen, ja. maar Vincent, die dus. Vincent van Warmerdam, voor, Vincent van Warme, hm. die, die de muzikale kant vooral van de productie voor zijn rekening neemt. En, en Michel Sluismans doet de andere kant. Uh, die zei, wij gaan een hele leuke voorstelling maken volgens ons. Wil je meedoen? En toen zei ik, ja. Toen zei hij, dan ben je nu basgitarist. Oh. Toen dus oh, zei hij, oh, oké. Okay. En uh, ik heb geen nee gezegd. En ik heb er ook helemaal geen spijt van. Kunnen we iets laten horen eigenlijk? Er is muziek. Nou, ik hoop dat jullie hem hebben. Gaan we even doen. Een zekere ochtend, ik stond stijf van de dood. Ik nam nog een snuif en schoot mijn vrouw overhoop. Ik weet niet hoe ik toen nog in mijn bed ben. Ik had het warme pistool nog in mijn rechterhand De volgende ochtend stond ik op met een zucht Ik nam nog een snuif en ik sloeg op de vlucht Reed zo hard als ik kon, maar veel te traag naar mijn wens Dus hielden ze me staande bij de Belgische grens Ik zei ik heb haar vermoord, neemt u mij maar mee Maar graag verklaar ik hier waarom ik het deed Ze was alles voor mij Bedroog me aan de lopende band. Ik werd gearresteerd en ze namen me mee. Ik was behoorlijk in de war en onder ging het getwee. De borg viel te hoog en de boeien te strak. Daar zat ik in de cel in mijn gevangenispak. Nee, we laten het niet helemaal horen, maar de mensen hebben denk ik nu wel een veel beter idee van wat voor voorstelling dit is. Ja, je hoort wel dat het niet alleen maar leed en tragisch nee, en dus, is. Nee, het is uitermate grappig is dit. Ja. Maar uh, uh, uh, iemand die zijn geliefde doodt, uh, kun je er iets bij voorstellen? Nou, zoals in, de, in dit lied is het een geliefde die voortdurend overspel pleegt. Ja. Dus ja, dan kan ik me wel voorstellen dat stoppen doorslaan. Ja. En nou ja, in, in de voorstelling zit een uitdrukking, uh, uh, er is geen moord die niet voortkomt uit liefde. Of het gebrek daaraan. Dus ja, ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Ja, ik, ik ben zelf best een redelijk weldenkend mens. Dus en ook liefdevol grootgebracht en zo. Maar in dat hele traject tot nu toe zou ook wel een ander mis kunnen gaan... waardoor je ja, foute dingen gaat doen. Ja, want ik kan me voorstellen dat als je met zo'n voorstelling bezig bent... dat je daar dan toch iets meer over na gaat denken. Je leest vooral veel artikelen. Of die springen eigenlijk in je oog in de krant. Ook nu nog. Ja? En dat het bijna altijd gaat over mensen in de directe omgeving. Mensen die het niet meer zien zitten. Iets met een partner. Het is maar zelden. Uh, een roofmoord is natuurlijk een heel duidelijk motief. Maar daarnaast heb je eigenlijk een moord... die alleen maar met liefde te maken heeft. Dus met geliefden. Ja, en zijn er dan ook nog... want dit is dan één liedje, dit is grappig... maar zitten er ook hele ernstige lied liederen in? Ja, melancholische. Mensen die liefde zoeken en uh, hun geliefde achterna gaan... en die moet er niets van hebben. En dan toeslaat. Of onbegrijpelijke. Ja, het is natuurlijk... Het is heftige materie, dat wel. Dus er is ook alle... alle... romantiek komt er natuurlijk ook bij kijken. Ja, wat is dan bijvoorbeeld een romantisch lied? Er zit een lied in dat heet Mees. Dat gaat over een meisje wat langs het strand zwerft. Op, wachtend op de grote liefde eigenlijk. En dan een zeeman ontmoet. En denkt, dat is hem. Dat is hem. Ja. En hij neemt haar ook mee. Maar dan loopt het net iets anders dan ze gedacht had. ja. Uh, Tragisch, dus ook. Uh, ja. Maar ook dus grappig soms. Zeker wel. Of ironisch. Er zit ook één lied, uh, ja. lied in van iemand die zegt: Ja, ik heb inderdaad 16 mensen omgebracht, maar het was een ongeluk. Ja, ja. Ze heeft 16 keer een moord gepleegd, maar 16 ongelukken. Ja. Uh, in de Kloaka, hè? dat is een beroemd stuk van, uh, van, van Maria Goos... er zat toen een hele goede madness-imitatie in. Ja. Kan ik me nog herinneren. Ja. He? Dat, toen dacht ik echt van nou, dat was gewoon echt een lekker een soort jongensdroom. Uh, uh, lekker met z'n allen. Is dit nu ook weer zoiets? Ja, dat is het wel. Ja. Spelen in een bandje is ja, toch wel precies. stiekem van iedereen een heel groot verlangen. Ja, ik weet niet of ik het hierna nog heel veel zal doen. Nou, maar M acteurs die gaan spelen, dat, bij toneel op Amsterdam doen ze dat soms ook. Ik bedoel, het is... uh, je bedoelt muziek gaan muziek spelen? Muziek maken, ja, dat bedoel ik, ja. Muziek spelen, bedoel ik, nu, ja. Harderwicht die nu op de Baskische groep. Nou, bijvoorbeeld, Harderwicht. Nee, maar Harderwicht is het, het, het fenomeen dat acteurs uh, uh, muziek gaan maken, ook op het toneel. Dat, dat ik... zie je vaker. Oh, ja, ik heb het nog niet zoveel gezien, moet ik zeggen. Ja, dat is wel mensen waarvan je weet dat ze dat kunnen, dat ja. dat, dat gebruikt wordt in een voorstelling. Ja. Dat ken ik wel. Maar dat het echt als een beentje, de voorstelling zoals bij ons als een beentje begint, de eerste twintig minuten, half uur, is een, is een optreden van een beentje, dat heb ik toch weinig nog gezien, eigenlijk. Mm. Hmm, nou, Ik heb het idee dat, uh, dat muziek, theater, dat is niet voor niks een term... dat natuurlijk heel vaak muziek en theater... gewoon uh, ja, hand in hand gaan. Ja, hand in hand. Ja. Het fijne van deze voorstelling is... dat er dus geen enkele scheiding is tussen de muzikanten en de spelers. Vaak is het zo dat je muzici hebt en een groep acteurs... en dat wordt dan zoveel mogelijk gemengd... en kruisbestuift en hoe ja. het allemaal niet heet. En met name de opvatting van Vincent... is dat hij die scheiding zo, zo klein mogelijk wil maken. Ja. Het liefst eigenlijk gewoon zingende acteurs wil hebben... en spelende acteurs ja. of acterende muzici. En, en daarom... Uh, uh, uh... Heeft hij dit zo samengesteld? En je trekt misschien ook toch een ander publiek dan met een, een, een Shakespeare. Al helemaal. Als je zoals wij op een locatie gaat staan. Ja. In, een, in een oude garage staan we in Den Bosch. In de boulevard. Ja. Maar daarna dus toch ook nog wel op tournee. Dus je, je, je kan niet in een garage blijven, zal ik maar zeggen. Nee, we staan op tournee, Maar we, zijn ook weer, we hebben ook weer een samenwerking... met Melkweg Paradiso bijvoorbeeld. En we komen in de Amstelkerk te spelen in okay. Amsterdam. Dus het is gangbaar en toch ook weer niet gangbaar. Ja, want die boulevard krijgt geen subsidie meer, hè? Nee, dat is... Maar goed, dat is weer een heel ander punt. Ja. Ja, ja, zucht maar. Inderdaad, goed. Maar daar gaan we het nu verder niet over hebben. We gaan gewoon nu leuk naar die voorstelling kijken. Goed. Murder Ballet, Dankjewel voor je komst naar de studio. Acteur Peter Blok hoorde u over uh, die voorstelling... die morgen dus in Den Bosch in première gaat. En daarna nog een heel uh, tournee. Tot en met oktober. Tot en met oktober. Oh, nou, dat is niet zo heel lang. Goed, als u daar meer over wilt weten, over die voorstelling, dan uh, kan dat natuurlijk uh, via onze website nieuwshow.nl. Ik denk dat daar wel een link staat. En toen kunt u ook kijken naar de data. Goed, ik ben er doorheen. Zometeen na tien uur de Radio 1 Sportzomer vanuit Londen. Jawel, zij wel, Felix Meuders en Willemijn Veenhoven. En met Peter ben ik hier volgende week weer. Dag. Samen thuis, samen dros. Ja, daar zijn we weer. Zit u te genieten van alles wat u hoort? Daar gaan we. Hallo, goedemiddag. Heeft u iets op uw leven? Een compliment wil ik maken. Dat mag ook. Of iets heel anders? Wens Dick van Gelderen smakelijk eten? Wel iedere dag tussen 2 en half 3 0800-1101. We zijn er weer bij en dat is prima hè? In gesprek met Van het Hek. Ik wou wat zeggen over wat minister Jagen zei over de financiële markten. 0800-1101. Dank u wel, dat was het hoor. Dag de van het hek. dag. Het is maar ja... Het gaat niet helemaal goed.